De Venezolaanse president Maduro, die vanmorgen in zijn eigen land door Amerikaanse commando's werd meegenomen, is in New York aangeklaagd. De Amerikanen willen hem berechten voor onder meer samenzwering, voor kookimport en wapenbezit. Waar Maduro en zijn vrouw nu zijn, is niet duidelijk. Zeker 2600 passagiers van KLM kunnen niet van en naar de Caribe vliegen. Dat laat de luchtvaartmaatschappij weten nadat het luchtruim bij Curaçao was gesloten sinds de Amerikaanse aanval op Venezuela. Alle vluchten van Schiphol naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Barbados zijn vandaag geannuleerd. Bezoekers van Snow World in Landgraaf hebben gisteravond uren vastgezeten in een kapotte stoeltjeslift. Door een technisch probleem viel de skilift vlak voor sluitingstijd uit. Pas aan het begin van de nacht werden ze door de brandweer gered. Niemand raakte gewond of onderkoeld. Het is niet bekend waardoor de skilift kapot ging. En in vucht is door sneeuw het dak boven een tijdelijke schaatsbaan ingestort. Er zijn geen gewonden, weet Omroep Brabant. De baan was... Het was net open toen een medewerker het dak hoorde kraken. De kinderen die er waren zijn toen weggestuurd. Of de baan snel weer bruikbaar is, is nog niet duidelijk. We trekken winterse buien over, maar ook kan de zon er soms even tussendoor komen. Code oranje is ingetrokken, wel geldt nog code geel voor gladheid. Vanavond vannacht en ook morgen opnieuw sneeuwbuien. Dit was het nieuws op 538. Zometeen de 538 top 50, maar nu eerst even kort verkeer. Er zijn op dit moment vijf files, dit zijn de drie langste. A12 Arnhem richting Oberhuizen voor Duitsland. De afgesloten, daar dus 16 minuten vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daardoor een ongeval 23 minuten file. En de laatste in dit overzicht, de A59 Zonzeel richting Os. Voor Os zelf, 20 minuten en de lengte neemt af. Snelheidscontroles, drie stuks. A7 drachten richting Heerenveen bij Terwispel. Hectometerpaal 152.4. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland. Bij Arnhem zelf 134.0. En alweer de laatste snelheidscontrole. De A73. Ook daar oppassen met je snelheid. Vendraai richting Nijmegen. Bij Ooster, hectometerpaal 65.2. 18PLUS speelbewust. Ja, echt serieus? Oh. oh, Wat een geld. wat Tot verblikkelen. Ben jij de volgende postcode winnaar? Nu bij Gamma de giga eindejaarsdeals. OSB constructieplaat 9mm voor 8,99 per plaat. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. Met 463,9 miljoen heeft de postcode loterij dit jaar... meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcode loterij.nl. 18PLUS speelbewust.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 Ja, happy new year! En welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. De vorige 58 tot 50 eindigde met deze drie koningen. De hoge Huntrix met Golden. 2 Olivia Dean met Man I Need. 1 Dat was alweer Taylor Swift. Hey, Taylor Swift. De 538 top 50. Eén.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 Really lived in fantasy But love was a cold bed Full of scorpions The venom stole her sand. Drowning and deceived All because you bijnamen zoals TT, Blondie en T Swizzle. Nederland noemt er al acht weken lang de nummer één, want daar lijkt ze nooit meer weg te gaan. Taylor Swift. Of er moet nu ineens in 2026 een andere nummer één zijn, maar dat weet je alleen als je blijft luisteren naar de 58 Top 50 en die start dus nu met Justin Bieber en zijn bos slappe bloemen. Zijn madeliefjes zijn verwelkt en daarom zakt hij naar nummer 50. Dit is Daisy's.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 Will you catch 'em at night? I'm cupid with arrows, babe. I'm just shooting my shot. Waarom heb ik jou dit aangedaan? En heb ik dit kapot gemaakt? Je voelt je zo alleen. Nooit gedacht dat je bij me weg zou gaan. En jij me hier zo achterlaat. Oh, ik weet dat jij het nu is oké, okay, ik heb er vrede mee Maar er is één ding waar ik om vraag Zou ik je alles in de wereld geven? Laat ik de pijn die jij nu voelt vergeten? Ben ik de man die jij al zo lang mist? Herstel ik alles wat gebroken is Nog één keer samen door ons leven lopen Vraag me alles van mij. Van daar Herstel ik alles wat gebroken is. 2020 werd vorig jaar door een groot Amerikaans radiostation benoemd tot artiest van het jaar. En eerder bond ze al een Grammy Award voor beste Afrikaanse artiest. Haar naam is Tyla. En naast alle prijzen in haar kast heeft ze ook ruimte voor ja, parfum, klaarblijkelijk. Want haar nieuwste hit heet Chanel. En daarmee komt ze binnen in de 50 50 op nummer 46. What is for Trying to read my mind I'm not around Yeah, you will not bring me Face crazy Men don't chase me Say so you won't see me Where you gon' take me Ik zelf niet meer wanneer ik het benauwd En ik wil het goed doen, maar dan zeg ik weer het fout. Ik ken de helft niet, maar wil dat ze van me houden. Kan het even een pauze? Het is weekend, lekker vrij, even twee dagen oefenen voor je pensioen. En je luistert naar de 538 op 50 met Callum's en Whitney Houston. I wanna dance with somebody op nummer 44. Like strikes upon the hour.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 Whitney Houston, die staan samen op stadje Slow Dancing... met deze hit op 44, I Wanna Dance With Somebody. Zometeen hoor je een nieuwe binnenkomer en dat is een country track. Dat is een mooi genre, dat country. Cowboys die het zwaar hebben. Als je een country hit achter achterstevoren draait, dan krijgt de zanger eerst een vrouw terug. Daarna komt zijn hond weer tot leven en tot slot start zijn truck eindelijk weer. De allernieuwste country clapper, die is van Nate Smith en Tyler Hubbard. En die hoor je zometeen voorbij komen in de 538 op 50. Die is namelijk nieuw op nummer 42. Komt eraan, net als Bente met Kan Je Me Zien. Radio 5, 3,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 Hans van Voodoo Aldi Wordt hele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 We doen het je mee. Plus. Weekend. 4-5-3-8. Tot 8. Tot down. Met nu de tweede van drie nieuwe binnenkomers. Nate Smith en 8. Hubbard. After Midnight. 8. Tot 9. Tot 42. go down.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 I'm Ons O, oh, ik hoop zo dat jij het ziet Het kost me tijd om door te gaan De lucht hier was vanochtend paars Was jij dat lief?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 538 op 50. Nummer 39. in de hens zetten. Ze deelde foto's van een toilet en gootsteen... die helemaal zwart waren geblakerd van het vuur. Op oudejaarsavond stond namelijk een kaars te dicht bij andere spullen... op haar badkamer en dat valt allemaal vlam. Gelukkig kon het snel geblust worden. Want ja, de badkamer was water natuurlijk vrij dichtbij. De 58 op 50 zet ze ook in vuur en vlam... want ze staat op 39 deze week, Sabrina Carpenter. Je telt mee af naar de eerste nummer 1 van een nieuw jaar. En vanavond, als er een donkere deken over Nederland ligt... Weet jij of dat nog steeds Taylor Swift is, of misschien wel heel iemand anders. Het is in ieder geval niet een van Taylors besties, want deze Ed Sheeran winnen we nu al op 38. Dit is Skeletons. We know how it's gonna end, a start.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 Liedje van Bluff Raccoon, Glas, op nummer 37 in de 5850. 50 En je weet het, je weekend is pas compleet als je de hele 5850 50 weet. Nu hoor je Lucas en Steve Love and Hold op nummer 35. 54. 34. Ik maak een mobie elke keer. ben niet met die fuckboys, ik kan niet zo zijn Zou diegene wat op me willen kopen, want ik heb hoofdpijn Kom ik in die waggie zonder dak, dan weet je dat ze instapt Ze valt niet meer op mooi boys, je moet op dood zijn Ze ik kijk lang omdat ik binnen met mijn cheese ben Als ik kom, dan wil ik bitjes niet meer kiezen Dus ga leven, want ik kan echt niet meer verliezen Heb nu al je keuze, ik heb moeite zoals met kiezen Waarom moet het zo zijn? Ik weet het open Waarom moet het zo zijn? Ik weet het open Waarom moet het zo zijn? Kijk naar mijn drip, dan gaan we stemmen wie de liddest is. Ik heb vier beleids op één rij, kijk wie de fittest is. Zeg al oh je vriendinnen dit. We shoppen in zes winkels. Voor jij mijn bed in rood. Ik ben een sexsymbol. Deze Betty wil witte, maar ben mijn sleutels verloren. Ze zei, ze heeft geen kinderen, ze houdt die peuter verborgen. Waarom zo, baby? Alles is te koop baby, nu kijk zo lang, maar iets te lang, ben alweer gone baby Ik kijk lang omdat ik binnen met mijn kreef ben Als ik kom dan wil ik bitches te me teasen Dus ga voor de ring, want ik kan echt niet meer verliezen Heb nu al je keuze, ik heb moeite zoals me teasen Waarom moet het zo zijn? Ik weet het over Waarom moet het zo zijn? Ik weet het over Waarom Dat jongens op me haten, zeg maar. Waarom moet het? Dat labels op me slapen, zeg maar. Waarom moet het? Dat beetje alles vragen, zeg maar. Waarom moet het? Dat mannen op me praten, zeg maar. Waarom moet het zo zijn? Zo... Ik weet het echt niet. Ik over het gaat. Want ik ben weer met je beddy. Of weer met je felie. Of ik ben met t-shirt. Want die blijft me typen, Maar ik weet toch dat het niet gaat. Ze kijken lang omdat ik binnen met mijn cheese ben.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 Everything is broken here, but with you, I am home. Everything you touch, signs and you go. So put your hand in mine, and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. No En die grammers zijn deze nieuwjaarsweek ook een soort van vuurwerk. Want ze knallen lekker omhoog. Van 37 naar 33. 5, 3, 8 tot 5, 2. Dit is de hitlijst met de meeste supersterren. Midden in het kloppende hart van je weekend. Zometeen hoor je de hoogste binnenkomer. En de soundtrack van je weekend bestaat verder uit hits van Alan Walker, Damiano David en Alesso. Want die hoor je allemaal zometeen over een paar minuutjes.